Daar kan ik me toch wel een interessant artikel over voorstellen. Dit was niet interessant. En nu? Pieters heeft toen op zijn beurt een artikel dat wij hadden aangenomen verworpen. Een artikel van mevrouw Piedenga. Ja, het karakter van een romantiker. Ja. Als koning zich ermee bemoeid wordt, wordt het altijd een romant. Ik heb hem geschreven dat dat niet kon. En het laatste is dat hij zich daarbij heeft weergelegd. Je geloof. En wat kunnen we nu nog doen? Ik bedoel maar. Zeg jij het maar.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 en dat ik met nadruk de wens uitspreek dat we u nog vele jaren in ons binnen mogen houden in het belang van de wetenschap die ons allen zo ter harte gaat. Bravo. Ja, nee. Bravo.